In de loop van de avond en de nacht nemen de buien af. Morgen begint de dag bewolkt en meest droog. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het. Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM met, met nu. U. Inspiratieradio.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 Dat wordt een stukje Rachmaninoff uit zijn uh, Vespers. Ik heb het gekozen omdat het uh, mooie kerkmuziek is. Maar ook omdat ik van die Vespers zelf wat gezongen heb ooit in een groot studentenkoor. En ik het uh, graag nog eens hoor. Rachmaninoff de Vespers. Opus 37. Come let us worship.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 Ik heb er eerst een jaar of vier gezeten Jongen, en toen heb de ik de, de rechtenstudie opgepakt. Dus ik eerst ah, okay. een deel, zeg maar het kandidaat, het belangrijkste stuk van de opleiding had ik al op zak. Toen ben ik als jurist gaan werken en later heb ik in de, de zaterdagopleiding, de deeltijd, die theologiestudie afgemaakt. Ah, ja. Leuk. Dus je bent, je bent gewoon door blijven werken als jurist, als jurist ondertussen? ja. ja.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 in die tijd wat vragen opgelost. Uh, misschien heb je wat andere inzichten gekregen. Wat was nou dat je toch besloot om weer die theologiestudie af te maken? En daar vervolgens waarschijnlijk beroepsmatig ook wel wat mee te doen, denk ik dan. Dat kwam omdat ik uh, in, in Rotterdam, ik woonde toen in Rotterdam. Uh, daar ben ik trouwens ook geboren en, en opgegroeid. Ik ben betrokken raken bij kerkelijke gemeenten in, in rotterdam Sjaloos. En daar als vrijwilliger begon mee te doen...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 I'll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 Tom Arton Hermon ton epiozion dos hemin semeron, kai efhes hemin ta ofelemata hemon, hos kai hemais of hercemen toys of heletais Hermon kai me eis in enkeis hemas es perasmon, alla rusay hemas apotu poneru. Zo, dat was het, uh, onze vader in het Grieks. Hoe was dat, Sjaak, uh, om het zo te horen?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 Uh, hele citaten uit, uh, uit Jezaja, dat is zeker in deze cd van Bon Jovi, zitten veel ook bijbelse uh, uh, teksten uh, verwerkt. Zoals in veel popmuziek het geval is, waarvan meer dan ja, mensen ik zeggen, beseffen. Ja. Ja, dus, van YouTube uh, een, en dit is een, is een heel mooi voorbeeld van uh, heel bijbelse geloofsmotieven in uh, popmuziek. Mooi ook dat dat ja. op die manier uh, naar voren dus komt. vandaar, keep the faith, Bon Jovi. Ja. Nou, beste luisteraars, welkom terug. Vanavond hebben we als gast, zoals jullie hoorden, uh, onze dominee Sjaak Verwijs.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 zou je het leuk vinden om voor de luisteraars... nu een heel klein stukje te spelen. Dus is wat we bijvoorbeeld... Uh, gauw uh, gaan zingen. Kom je ook in andere kerken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 Dan goed, de spirit voor ons natuurlijk de, de geest. voor ja, de, de heilige vier, geest. De kerk, ja. Pinksterfeest. Ja. Daar gaat het om de geest. Ja. Uh, waarvan we het ook uh, moeten hebben. Hè, die het, het vuur brandend houdt in, in mensen en, en aanbakkert. Dus over de, de spirit, wat dat betreft, is het zo oerchristelijk christelijk uh, als wat. Ja, alleen ik heb het over de, niet de spirit. Hè, ja. want die Want ja. Uiteraard is die er ook. Ja. Maar ook bijvoorbeeld uh, contact met overledenen. Hè, die dus overleden, overleden zijn. Hè, ja. Waar wij bijvoorbeeld in bepaalde sessies daar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 Haarlem, zeven, sorry, zaterdag 29 en zondag 30 mei is alweer de 22e spirituele beurs van Nikki's Place. Nou, je krijgt er zowel handlijkkunde, astrologie, stoelmassage, magnetiseren... En tenen lezen. Ja, ja. Even tenen lezen, Sjaak. Wat vind je daar nou van? Heb <lacht> <lacht> je daar nog een mening over? Weet ik ben benieuwd wat daar te lezen valt. hij ja. nee, schijnt ongeveer van elk lichaamsbeeld informatie te kunnen krijgen. Dus ook vanuit tenen. Ja. En diverse informatietafels. Aanvang 12 uur en de toegang is 5 euro. Zandvoort dinsdag 1 juni.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 Nou, de volgende uitzending is op zondag 6 juni van 8 tot 9 s'avonds. En we hebben dan Roos Litjens in onze uitzending. En zij gaat het hebben over human design. Enig ideeën, Sjaak? Uh, nee. nee. Nou, Luister vol <laughs> 6 juni. <laughs>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 Wij zijn. Rob Struijt. en Richard Buitenik. en wij hopen dat u met net zoveel plezier. naar deze uitzending heeft geluisterd. als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. En als afsluiting gaan we nu luisteren. naar een prachtig. Ja, uitspraken, gedichten... van een. Uh, ik denk een Noor. Dag Hemmerskjold. Klopt dat? Is dus het een Noor? Dit is een, een Zweed. Oh, Zweed. Ja. ja, nou mag ook. Voorgelezen door onze gast, Sjaak. De... De keus van, van deze fragmenten zijn, de Dag Hammerskeld was een Zweedse diplomaat, hij is zo uh, secretaris-generaal geweest van de Verenigde Naties en na zijn dood werden er fragmenten, een soort dagboekfragmenten.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 CDA-lijsttrekker Balkenende verwerpt de kritiek van PvdA-leider Cohen dat hij zich op een hellend vlak begeeft door samenwerking met de PvV niet uit te sluiten. Balkenende noemt de verschillen tussen het CDA en de PvV heel groot. Hij wijst daarbij bijvoorbeeld op de AOW-leeftijd, die van de PvV niet omhoog mag. Cohen uitte vanochtend ten Buitenhof kritiek op partijen die een coalitie met de PVV niet uitsluiten. Terwijl de PVV aanschuurt tegen de rechtsstaat. VVD-leider Rutte vindt die kritiek ook onterecht. Hij zei dat de PvdA eens moet stoppen met het plakken van stickers op politieke tegenstanders. De PvdA is nog altijd de meest logische tegenstander van de VVD, vindt Rutte. En die sluiten we ook niet uit, voegde hij eraan toe. In de stad Mitrovica in het noorden van Kosovo zijn duizenden Albanese en Serviërs slaags geraakt. Buitenlandse waarnemers noemen het de zwaarste gevechten sinds begin 2008, toen Kosovo zich eenzijdig onafhankelijk verklaarde. Albanese hielden in Mitrovica een betoging tegen gemeenteraadsverkiezingen die de Serviërs in het noordelijk deel van de stad hadden georganiseerd, met steun van de Servische regering in Belgrado. Die betoging liep uit op gevechten met Serviërs. De politie en militairen van de NAVO-Vredesmacht gebruikten traangas om de groepen te verjagen. Daarbij raakten twee Serviërs gewond. Een jongetje van zeven is in Rijswijk gewond geraakt toen hij door zijn twee jaar oudere broertje werd overreden. De jongens hadden de sleutel van de auto gekregen om daaruit een pakje drinken te pakken. De negenjarige zag dat het raam nog open stond, terwijl het regende. Hij wilde contact maken om de ramen te sluiten. De auto startte en reed achteruit, waarbij zijn jongere broer viel en werd overreden. Bij onderzoek in het ziekenhuis in Den Haag bleek de zevenjarige geen inwendig letsel te hebben. Het weer, vanavond is het overwegend bewolkt en vallen er van tijd tot tijd nog buien. In de loop van de avond en nacht nemen de